9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een dag na het vliegtuigongeluk in Nigeria... zijn nog niet alle lichamen van de slachtoffers geborgen. Op de plaats van het ongeluk wordt onder meer met politiehonden... onder het puin gezocht. Gistermiddag stortte een 20 jaar oude Boeing neer... in een woonwijk van de Nigeriaanse stad Lagos. Alle 153 inzittenden kwamen om het leven. De Nigeriaanse regering vreest voor meer slachtoffers. Omdat het ongeluk gebeurde in een woonwijk... kunnen er veel meer doden zijn, zei een woordvoerder. Op dit moment zijn 110 lichamen geborgen. President Goodluck-Jonathan heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet veel duidelijk. De piloten zouden tegen de luchtverkeersleiding hebben gezegd... dat er problemen waren met de motor... maar dat is nog niet bevestigd door de verkeersleiding zelf. De militairen die in 1977 een einde maakten aan de treinkaping bij De Punt... krijgen een insigne. Er komt ook een onderscheiding voor de militairen... die waren betrokken bij de bevrijding van de lagere school in Bovensmilde... De kaping en de gijzeling duurden 20 dagen. Met de acties wilden Molukkers de regering dwingen... de onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken te erkennen. Volgende week maandag is het 35 jaar geleden... dat militairen een eind maakten aan de acties in de punt en boven smilde. Aranska Rus is er niet in geslaagd door te dringen... tot de kwartfinales op Roland Garros. De, de Estse tennister Kaya Kanepi was in drie sets de baas over de Nederlandse. 6-1, 4-6, 6-0 waren de uitslagen. En Krol wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker voor de partij 50+. Hij was de enige die zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Krol is vooral bekend als hoofddirecteur van de Gaykrant. Hij is ook lid van de provinciale staten van Noord-Brabant. Hij ziet zijn inzet voor 50+, als onderdeel van de emancipatiestrijd waar hij zijn leven aan heeft gewijd. Ik heb mijn leven lang gestreden voor de rechten van mensen die in de verdrukking zaten. Ik ga dit nu uit volle overtuiging voor de ouderen doen, zei Krol.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Bijna een jaar lang heeft onze eigen Erben Wennemars meegetraind... met verschillende sporters die straks allemaal naar de Olympische Spelen in Londen gaan. Vanavond hoor je de laatste training met springruiter Jeroen Dubbeldam. En ik kan je zeggen, Erben uh, kan veel... Maar op een paar zitten is misschien iets anders. Beste eigenschap. je uh, dus kan alvast even op onze Facebook uh, kijken. Daar staat een mooi filmpje. Facebook.com slash en toen vertelde Luc om zomaar vanmiddag dat hij vroeger op paardrijden zat, Zeker, Luke? zeker. Ja. Een jaartje ongeveer, denk ik. Ja, ik ja. ook. Ja, maar ik was niet zo goed in, hoor. Er ben niet. Nee, okay. nee, nee, dat was wel duidelijk, inderdaad, ja. Nee, ja. Dat had ik van jou ook niet verwacht. Nee. En zo meteen om kwart voor tien dan doen we ranking de EK-presentatoren. Want het is natuurlijk ook de tijd van EK-presentatoren en commentatoren. En dan is het de vraag, wie vind je het beste? Uh, wie vind jij het best, Luc? Snoeks, Frank Snoeks. Die staat ook in de top 3. Ja, ja. Maar die roept natuurlijk ook wel veel uh, gezeik op. Ja, dat ja. vind ik wel mooi. Ja, daar ja. hebben we het over met Sander Landiga, groot bnn sportfanaat En met de legendarische Evert en Apel, Dat rond kwart voor tien. Today's topics. Maar eerst onze paarden, meneer. Hmm, <laughs> Lucky Luke noemden ze me vroeger. Goed, we <laughs> beginnen met een enorme internet-hype die hard dood is. <middels> Dit is uh, meneer Trololo, een Russische zanger... die een paar jaar geleden op internet een enorme dikke hit scoorde met dit liedje. Edward ja, Kiel, daar word je gewoon heel vrolijk van. Een internethit uh, naar deze Russische zanger met de tekstloze versie van het lied... Ik ben blij dat ik eindelijk naar huis mag. Oorspronkelijk Kiesja Hekster, Kiesja. Um, vertel eens, wie, wie was deze Kiesja? Of spreek ik zijn naam goed uit trouwens? Ja, ja, ja. Giel, hij was uh, een van de allerpopulairste zangers in de Sovjet-Unie. Ja, zometeen hoor je in BNN Today meer over deze Mr. Trollolo. Dan nummer 4, Koninklijke horeca Nederland daagde vier grote brouwerijen in Nederland en België voor de rechter, omdat ze volgens de brancheorganisatie jaren geleden een kartel vormden. Het is al jaren geleden, is het al aanhangig gemaakt door uh, Eurocommissaris uh, Smit.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 Toch um, uh, het over dit soort zaken wilde hebben. Maar met de horeca en de relatie met brouwerijen, daar is al jaren iets echt fout. Als de branchevereniging de rechtszaak wint... moeten de ondernemers zelf gaan proberen een schadevergoeding te krijgen. Als ze dat willen natuurlijk. Op drie dan, eindelijk een doorbraak in het overleg tussen opstelt en de politie. Goedemiddag. Ai. Ja, een doorbraak dus. Agenten die zwaar en specialistisch politiewerk gaan doen in de toekomst... Um, gaan ze meer verdienen. Dan staat tegenover dat er voor de rest de komende drie jaar... geen loonsverhoging komt. Zegt de Nullijn, drie jaar lang. Uh, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen... dat er geen loonsverhoging voor de politie komt? Nou, er staat natuurlijk uh, wat, uh, wat naast. Uh, belangrijk is dat uh, werkgelegenheid gehandhaafd blijft... Dus de komende drie jaar wordt er niemand ontslagen? Niemand wordt uh, ontslagen. Er is een werkgarantie voor alle politiemensen. De vakbonden wilden 3% loonsverhoging, maar dat gaat dus niet door. Een ander opvallend punt is wel dat de politiemedewerkers... voorlopig nog, met, nog niet met... Votverdorie vo zeg, ik zit er <laughs> lekker in. ander opvallend punt is wel... dat politiemedewerkers voorlopig nog met vervoegd pensioen kunnen. Ja, dat is, uh, is natuurlijk lastig. Maar uh, dat is op zichzelf wel, uh, wel reëel. We hebben gezegd tot, uh, tot nader orde... Als als er een nadere wetgeving is, dan, uh, dan zullen we nader het overleg weer, uh, weer voeren. Wordt dan die CAO overgebroken? Jongens, jongens, jongens, jongens, rustig, rustig, rustig. Ik heb al moeilijk genoeg. Er wordt niks overgebroken. De afspraken worden dan aangekomen. Dus we hebben er lang over gedaan. No. Uh, maar het is belangrijk. Ja, maar goed, het is ook een moeilijke tijd. Ja, helemaal zeker is dat het akkoord trouwens nog niet. De achterban moet nog wel instemmen met de plannen. Dan op nummer 2, de jacht van de Belastingdienst. Heb jij een belastingschuld toevallig, Willemijn? Niet dat ik weet, nee. natuurlijk nee. niet. Nee. <laughs> Bij de Belastingdienst hebben ze nu een kantoortje... waar mensen met openstaande rekeningen worden opgebeld. Meneer Weker, staatssecretaris van Financiën. We staan in een uh, kleine ruimte met, uh, met een paar tafels. Daar zitten mensen te bellen en die mensen zijn geld aan het binnenhalen. Zo is het maar net. Reken maar van yesje En dan gaat het om mensen die na een aanmaning en een dwangbevel... hun belastingsschuld nog steeds niet betaald hebben. Deze mensen zijn bezig om belastingplichtigen te bellen... die nog een openstaande schuld hebben... Een uh, redelijk overzichtelijke uh, uh, openstaande schuld. Om zo uh, direct betaling te krijgen. Nou, dat is een trucje. En dat werkt. Uit eerdere steekproeven bleek dat in zo'n 60 tot 70 procent van de gevallen het geld snel gestoord wordt. En waar we ons nu op richten uh, met dit soort acties. Dat zijn die 6 procent van de mensen. Mensen die de belastingaanslag uh, onder, uh, onder op een stapel papier hebben gelegd. Uh, die denken van nou het kan nog wel even duren. Die de herinnering uh, even wegleggen. Die mensen die willen we door middel van een telefonische actie toch ook tot betaling bewegen. Ja, en al die wanbetalers bij elkaar hebben een hoop geld niet betaald. In totaal gaat het over 10 tot 15 miljard euro. En je moet er toch niet aan denken hè, dat je dan een belletje krijgt van de Belastingdienst. Verschrikkelijk. Ja, hallo? Goedemiddag, Belastingdienst. De, ja, de Belastingdienst? Waarom bellen jullie mij nou weer? Uh, het gaat even om een restbedrag wat u open heeft staan... ...of de aanslag inkomstenbelasting 2008. Ik heb, ik heb helemaal... Ik, hoezo? Ik heb helemaal geen bedrag open staan. Wat onzin. Wie, ik heb helemaal geen bedrag openstaan. staan. Dus dat heb ik allemaal gewoon betaald. Daar is een heleboel op betaald. Alleen staat er nu nog 387 euro open. Nou, weet je wat? Ik uh, weet het goed gemaakt. Ik, uh, ik boek 100 euro over. En meer krijg je niet. En wanneer kan ik dat verwachten, dat bedrag? Nou, pff, weet ik veel. Eind van de maand... Nou, dan is dat mooi. Dan ga ik het hier aantekenen. Ja, teken jij helemaal lekker aan, ja. Is goed. Dank u wel. Dag. Joep. Goed, tot slot nog het nieuws van de dag van vandaag. Dat is het EK. De oranje koorts begint toe te nemen. En dus was er vandaag ook Hallo. nieuw... Hallo? Ik hang nog, hoor. Oh, sorry. Doeg. Oké, okay, doei. Joep. En goed, vandaag is dus in het nieuws dat het Nederland zelf al vertrok naar Polen. Ja, iedereen probeert een plekje te veroveren tussen ja, de camera's... en de rijende auto's en de dichtklappende deuren...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 We zijn er inmiddels al een beetje gewend, maar ja, dat is natuurlijk altijd wel even vervelend met die kinderen. Ja, ja precies. Dan gaat er weer een, een janken en de ander wil een snoepje. En dan komt die ene ook weer een snoepje en dan gaan ze er een schreeuwen. <lacht> Kortom, fijn als je weg bent. En ook fijn dat het EK gaat beginnen. Uiteraard worden we met twee vingers in de neus kampioen. Echt super easy. Maar toch stelt Wesley Snijder de ongelovige nog even gerust. Ja, we hebben zeker geen twijfels. We, hebben zeker geen twijfels. we weten ook wel dat het, dat het beter moet als dat we hebben laten zien. In de, in de afgelopen wedstrijden. Maar... Uh... Ik heb, er, ik heb er heel veel vertrouwen in, dat heb ik nog steeds, ook na deze laatste wedstrijden. Dus ik denk dat het net op tijd komt en, en straks tegen, tegen Denemarken, de eerste wedstrijd, staan we er allemaal. Kijk, niks aan het handje en iedereen die anders zegt is een landverrader. <laughs> ja. Ja, die heeft toch zo? ja, kun je het doen. ja dat was ja, weer. Jij roept ook altijd heel hard. Ja, kampioen, makkelijk. Ja, makkelijk. Echt, ja. Ik weet zeker echt... Uh, nou, drie vingers En dan vorig jaar even. had je het ook goed bij de Champions League? Zeker weten. Dat mag nog wel een keer genoemd worden. Ja, dan inderdaad. had ik alles goed voorspeld. Ja. Dat nou, was hem weer. Ja. Wij hebben het morgen weer. Goed. goed. Luc, dank. You. Kom, graag de plan. Radio 1, Today. Vanmiddag dachten we nog dat hij in Parijs zat. Maar later is hij dus opgepakt in Berlijn. De Canadian Psycho Killer. Canadese pornoacteur. Luc Manjota heet hij. En die zou zijn vriend hebben vermoord. De beelden op het internet hebben geplaatst en lichaamsdelen naar een politicus opgestuurd, we meteen onze man in Parijs en in Berlijn over deze rare gek. En dat lijkt me een understatement, rare gek.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 For your daughter's hand To marry, marry, marry me But could you make it rain if you understand? So could you make it rain if you understand? Why could you make it rain? If you understand? zo mooi van Bertolf En dan zingt hij het voor zijn overleden schoonmoeder, waar hij dus postuum nog de dochter van haar hand vraagt, Mary. Het is maandag. Dat betekent natuurlijk tijd voor sport met Erber Wellemars. Erber, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Je hebt een goed weekend gehad. Erwin. Ik heb een fantastische weekend gehad. Je hebt vakantie gehad, hè? Ik, heb zelfs, ik ben een week naar Spanje geweest. Ik heb, uh, ben helemaal uitgerust. Ik ben helemaal klaar voor een fantastische sportzomer. Ja, want wij gaan naar de Olympische Spelen. Zeker weten. En het um, is natuurlijk bekend inmiddels: jij traint al heel lang mee met Olympische sporters. We hebben ja. zo meteen weer een fantastische nieuwe reportage. Maar eerst even, Jesse, um, never... ik wil het echt even nog. Kort over iets anders hebben, ja. namelijk... Ja, we hebben de Olympische Spelen. Maar ik wil het heel graag hebben over een andere Olympische Spelen. Want naast de gewone Olympische Spelen en de Paralympische Spelen... is er ook nog de Special Olympics. En de Special Olympics zijn afgelopen weekend gehouden. Uh, dat zijn de Special Olympics, dat zijn de Olympische Spelen... voor uh, verstandige gehandicapten. En mijn dorpsgenoot uh, en mijn grootste fan, Bert Pekkeriet... is namelijk Olympisch kampioen geworden. Dat vind oh. ik echt fantastisch. Uh, en als het goed is, hangt Bed aan, aan de lijn. Bert, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dank je wel. Je hebt drie keer olympisch goud gehaald. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik zou het niet weten, maar ik heb het haast nooit geloven. Nee? En op, nee. Welke, op welke onderdelen heb je goud gehaald? Nou, in ieder geval uh, bij, de, bij de brug. Ja? De ringen. Oké. Okay. En de vloer. En de vloer. Nou, fantastisch. Nou, ik vind het echt geweldig dat je dat gedaan hebt. Nou, ik wil heel graag dat je ze nog een keertje bij mij thuis komt kom, laten la, la, la, la, zien, Bert. Is goed. Ja. Hé hey Bert, dankjewel hè. Tot ziens. Dag Oké. Okay. Het is echt fantastisch om te zien dat ik, ik ben echt een fan van de, van, van, van de Special Olympics omdat je daar zoveel vreugde ziet. Die jongens hebben, die, waar, dat doet zoveel mee, mee, mee, mee, mee, met, die, met die mensen. Het is zoveel plezier in. Uh, en ik gun het hem ook gewoon van Hij is echt een held in Dalsen. Ja? Met, met oh, ieder, iedereen kent hem in Iedereen Dalzen. kent hem. En uh, hij is de enige echte Olympisch kampioen. Ik, <laughs> dat moet ik altijd horen. Ja, ik, ja. Heb, ik heb geen Olympisch goud gehad gewonnen. Maar ik hoop ook uh, dat het nog vele jaren wordt georganiseerd. En ik vind het echt leuk. Goed, laten we het hebben over Londen straks. De Olympische Spelen. Um, dan ga jij daar ook weer allemaal reportages maken. Voor Radio 1, voor de sportzomer. Ja. Voor ons, de afgelopen maanden ook mee geweest, luister even naar een samenvatting. Gooi je maar overbord. En dan ga je je ja. been op de rand zetten. Ja, daar ga ik hoor. En <tie> <tie> <tie> Urban rules! Oudschip, wat kom eruit. Oké, oké, oké, genoeg, genoeg, genoeg. Uh, Beachvolleybal. Mooie dames die een beetje spelen in het zand. Bam. Goed zo. Ja. Ja, nou jongen, jongen, jongen. Ben je wereldkampioen sprint geweest, kun je niet eens over 1,35 meter heen springen. Nu is het tijd voor de salto. Whoa, whoa. Don't try this at home. Levensgevaarlijk. Goeie genade. Wat een arm heb jij, zeg. Goed, hè? Uh, jij, jij hebt nog benen. Ik heb wel arm. Ja. Uh, Goeiend gebruik je alles. Hè? Dus Je hebt mijn vrouw. Gewicht gegeven, Ik heb jouw vrouwgewicht gegeven. Nou, flikker op met die enkele. Oh, ja. Ik wil meteen anderhalf. Nou, een beetje mannelijk zijn. Hè. Natuurtalentje hoor, dit. Ja. Dat horen bij echt... alle sporten, ja, weet je dat? Hoor je, ja, maar het is allemaal kast die, is. Oh nee, dat was... Uh, nou, dat had oh. jij nog niet door. Oh, Kijk, goeie genade zeg. Dit is gewoon uh, de, de, de, de prijzenkast. Het is gewoon geen prijzenkast, dit is de prijzenschuur. Ja, Marianne, onwijs gaaf al die prijzen hier. Ja, dat was een mooie compilatie. Nu, dit is de laatste die we nu gaan laten horen, want straks uh, dan is, komt alles uit Londen. Je bent bij uh, springenuiter Jeroen Dubbeldam geweest. Dan moet ik eerlijk zeggen, je hebt al heel veel gedaan. Maar ik, ik vond jij op een paard nou niet de meest logische combinatie, Erben. Uh, nou, ik dacht dat ik eigenlijk alles wel kon. Maar paardrijden is toch wel vrij lastig. Want dan heb ik ook nog te maken met iemand anders dan alleen mezelf. Ja. Ik wil mezelf wel een beetje in gevaar brengen. Trampolinespringen springen was behoorlijk gevaarlijk. Ja. Uh, en een heleboel andere sporten kan ik wel een beetje. Maar om ook nog een paard... Uh, had je nog nooit op een paard gezeten? Ik had nog nooit eerder op een paard gezeten. Dus ik vond het heel leuk om... Uh,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 ja, hij was gewoon een toppaard We waren een topcombinatie. We waren helemaal fantastisch op elkaar ingespeeld. En, uh, maar we kon, je hem, uh, kon je hem niet houden? Nee, er was geen houden meer aan. Hij was, uh, stond eerst op de wereldranglijst. Iedereen zat eraan te trekken. En, uh, oh. Oh, ja, hou hem door zijn reddepaad. Hij wil naar buiten. Ja, hij heeft geen geduld meer. Nee, volgens mij moeten, ook, moeten we ook zomaar gaan rijden. Ik wil daarom ook gaan rijden. Ja. Maar even één ding nog. Ga je Londen halen? Ja, daar moet je gewoon vanuit, moeten we gewoon vanuit gaan. Zo en als je, je onderdeel weinzetten. van het team bent... dan maak je dan ook als team kans op goud...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 Oké, okay. okay, nou gaan we dus dat, dat licht draaien en dat, ja? dat is iets heel moeilijks. Dat dan is een hupje erbij dat hebben. Dat je ook eigenlijk heel dat moeilijk... Het uh, hupje eigenlijk een beetje. Nee, het is, het is geen hupje. Het is echt om de pas in je de... zadel en om de pas er weer uit. Dus. Maar we gaan eventjes... Ja, uh, wel, het beste is als we het gewoon even aandraven. Ja? En dat je even... Dan kan je nou wel heel erg gaan uitleggen, maar misschien hij je moet direct je de ritme in één keer. Ja, oké. Okay. Maar we gaan. Ja, Volgens mij, ja. mij heb ik er geen minuut. Staan, zit. Staan, <laughs> zit. Staan, zit. Staan, zit. Ja. En je hand mooi laag houden. Volgens mij ook een te snel hipje. Ja, je moet niet te snel. Je moet je meelaten nemen eigenlijk. He? Met het ritme van het paard. Niet voor het ritme van de paard uitgaan. Maar ook galopperen Galopperen. Dat is de volgende ja. stap. Dat is gewoon in je zadel blijven zitten. Oh. In galop. Oh, dat is makkelijker dus. Nou, we zullen zien wat sommige mensen vinden galopperen makkelijker en sommige mensen vinden duim okay. makkelijker. Gewoon in zadel zitten. Niet, niet gewoon je zadel blijven zitten. Dit is echt zo, dit is een je echt nu Jeroen dubbeldam oké, kom maar. No, laat kom. me zien. Laat me zien, meisje. Alle, kom, daar gaan we voor. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar, ja, ja, ja, daar gaat hij. Dat was hem, hè? Ja, dit is gelopen. Dit is hem, hè? Kom. Yo! kom. <laughs> Perfect. Ho, whoa, whoa. Wow. Nou, dat was Woe. hem. Ah, ik vind het krap. Ik denk dat we het hier met mijn moeder maar moeten moet laten, bro. <laughs> ah, het is schringen zeg je doen. Hey, is echt, uh, lijkt me niet verstaan om nou te gaan springen. Nee. Kom, van brengen, brengen. hem naar binnen, of niet? Ja. Meisje, je hebt het hartstikke goed gedaan. Wat een fijn paard het is, hè? Ik vond het echt fijn. Ik heb echt, echt genoten. Ik vond uh, dat je in gegalopt bent geweest Vond ik al heel wat. Dat had ik al niet verwacht, eerlijk gezegd. Nee, dat nee, nee, had ik niet verwacht. Ah, mooi. Ja, mooi. Echt heel veel succes en Londen. Ja, dankjewel. Ik hoop dat ik het haalt. En ik, als je erbij bent, maak je kans. Dus uh, trek dan maar een medaille richting, richting Dezelo. Dat gaan we doen. <lacht> Aaron op het paard, met ja. een nichterige hupje. Je bedoelt gewoon staan-zitten, staan-zitten, ja, toch? De, ja. de draf, de ja, lichtrijden. Ik het echt, ik vond het echt, echt, uh, het viel me echt enorm tegen. Ja. Ja, ik dacht, dat, dat doe je wel eventjes. Maar ik vond het sowieso heel hoog en. Uh, ja, het is. Ja, ja. Als, ik, nee, dus ik kijk daar, kijk daar, nu heel, heel, heel, heel anders tegenaan. En ik dacht eerst al, ik dacht van, ik ga gewoon uh, over die hordes heen springen. Ja, weet maar, je wel, dat, weet was, dat, was dat ik... jij bij ons op de redactie, ja, ja ik... man, ik ga even paard rijden, ga ik springen. En... Ja, maar <laughs> dat was ik, dat was ik snel, was ik vrij snel van, van, van genezen. Ik wil oh. niet zo'n paard in, in, in, in het. In, ge, in gevaar brengen, dus uh, nee, dat, had, dat, dat moest we maar niet doen. En ik dacht dat je altijd alleen tegen mijn meisjes zei, maar dat zeg je dus ook tegen paarden. Ja, inderdaad. <laughs> dus goed. Het was een mooie reeks en het is nog niet afgelopen. Straks dus Erben vanuit Londen. Erben, dankjewel. Tot snel. Tot snel. Radio 1 BNN Today. Nog meer sport. bnn 2 presenteert Ranking, de EK-presentatoren. Zometeen, kwart voor tien, bespreek ik met Sander Lantiga en Evert ten Napel. De top drie voetbalpresentatoren en commentatoren. En die uh, top drie hebben we samengesteld uh, op basis van een hele hoop suggesties... van onder andere Jan Joos, vergangene Barbara Barend en Twan van Peperstraten. Wie staat op één, dat hoor je zo. Vijf Nederlanders in het Braziliaanse strafgebied. Achter de bal, Robben. Kijk naar de eerste paal. Ja! Yeah! Met het hoofd, snijden. Met het hoofd! Bij de eerste paal, verlengd door Kuit. Een kust van Snijder met zijn hoofd. Met de dunne stekel. Exit Holland. In Exit Holland natuurlijk iedere avond mooie verhalen uit het buitenland. Vandaag Hinken Stallen, die afgelopen weekend de straten van Kopenhagen heeft getrashed. tijdens het evenement van het jaar daar. Dat is namelijk Distortion Festival in Kopenhagen. Dus Hinken, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is Festival. Ik heb de foto's gezien. Uh, het, is, uh, het is met het feestje wel, zeg maar. Het is absoluut een mooi feestje. Het is een soort Deens Koninginnedag, maar dan op zijn hips. Het was vroeger een, uh, een underground festival en uiteindelijk is het mm -hmm. steeds meer mainstream geworden. En er um, gaan ook steeds meer gewone mensen er, zeg maar, naartoe. Maar um, het was absoluut uh, de moeite waard en het was al wekenlang het gesprek van uh, de tafel, zeg maar. Ja om uh, nou ja, wie er, wie er naartoe ging en hoeveel dagen je vrij ging nemen om naar distortion te kunnen. Want het zeg maar. is een meerdaags festival in Kopenhagen. Ja, het is uh, vier dagen. Het is, het, het is vooral op straat. Mm -hmm. Dus in het begin heb je uh, allemaal DJ's op straat staan. En na tien uur, want het is blijft Denemarken, dus je kan natuurlijk niet uh, de hele nacht uh, Lawaai maken. Uh, na tien uur dan uh, is het de bedoeling dat je de, dat je de, de clubs ingaat en dat je daar verder gaat uh, luisteren en dansen naar de elektromuziek. Oké, okay, maar vier okay. dagen, dat is te gek. Maar dat overleef je toch bijna niet? Nou ja het is zwaar inderdaad ja, u, uiteindelijk heeft het één dag enorm geregend dus waren mensen al vrij snel uh, binnen in de kroegen, mm -hmm. maar um, op zich is uh, vier dagen is, uh, is heftig maar uh, het is te doen het is gewoon hartstikke leuk want je moet je voorstellen dat er in, dus in elke wijk is het, uh, is het festival, dus het is elke avond iets anders en er is overal muziek en zelfs na uur als het dus officieel niet meer mag ja. uh, rijden mensen rond met uh, van die enorme, weet je, jaren 90 ketoblasters, rijden ze rond op een fiets en dan waar ze, waar ze stoppen nou ja, daar wordt weer een nieuw feestje gebouwd als het ware, dus oh, het, uh, het, het gaat heel de nacht door ja. Maar is het een beetje zoals de dag uh, iedereen verkleed, en allemaal, allemaal, allemaal dronken en allemaal aan de drugs? Moet ik me dat maar voorstellen? <lacht> nou, die drugs, dat weet ik niet zo goed hier in Denemarken, moet ik heel even bekennen. Dat, dat doen ze niet zo, maar uh, drinken enorm veel. En um, nou ja, je, je moet je voorstellen dat iedereen heeft gewoon, uh, nou ja, zo'n blikjes bier in zijn tas zitten, net zoals wij op dag zouden mm. hebben. Het zijn niet alleen blikjes bier, het zijn ook vooral een soort Deense dropshop die, uh, die de groep rondgaan. Ah, <laughs> Ja, eerlijk. <laughs> en, uh, nou ja, ze drinken enorm veel. En grappig is ook, uh, je moet je voorstellen dat er dus duizenden dronken mensen op straat lopen. En dat, er, um, dat de politie toch nog enigszins probeert te reguleren. Want het, zoals ik al zei, ze zijn niet best wel van de regeltjes. Maar um, je kan natuurlijk niet duizenden dronken mensen een soort éénrichtingsstraat in laten lopen of zo. Dus het is uiteindelijk een enorme chaos. En dat, dat maakt het juist ook zo leuk. En dat, is ook, en dat is volgens mij ook wat de Denen er zo leuk aan vinden, omdat ze altijd zo gereguleerd zijn. Ja, maar loopt het wel goed af of wordt het uiteindelijk één grote massale vechtpartij? Nee, dat valt mee. Dat valt mee. Um, ik had zelf uh, meegemaakt dat we op een gegeven moment stonden we buiten nog, uh, nog wat na te, na, nou ja, we nog te dansen en nog te drinken. En op een gegeven moment waren de buren, of de bovenburen van de straten waren het een beetje be beu. Dus we hoor je gewoon zo plats, plats, wat iemand zeg maar waterballonnen uit de raam aan het gooien om oh. maar te zorgen dat mensen weggaan. Lief. Dus, um, <laughs> ja, dus dat is toch een lieve manier om mensen te verjagen. Precies. En, en, uh, en die buren van de, de, de cafés, die zorgen voor enorm veel overlast. Dan hadden de buren een of andere mooie projecten opgestart, hè? Um, ja, de bedoeling was dat um, iedereen mee zou helpen met het uh, met het opruimen de volgende dag of tenminste een bijdrage zou leveren aan het opruimen. Dus iedereen moest een soort arm kon een soort armbandje kopen om uh, te zorgen dat ze de volgende dag voldoende geld hadden om de uh, straten te leef te maken. Mm -hmm. En um, maar dat heeft ik, ik ken niemand die het verkocht heeft echt helemaal niemand. En de volgende dag, uh, nou ja, de straat stond nog steeds naar bier. Mm -hmm. en, uh, een ander dingetje wat ze bedacht hadden, wat volgens mij wel goed hielp, is dat ze gewoon een soort uh, knappe dames op een fiets hebben neergezet. Die rondreden met um, een fiets voorop, met voorop een prullenbak. Dus op die manier voelden mensen, uh, mensen zich aangetrokken om toch een, uh, een blikjes bier in de prullenbak te gooien. Ja, ja dat werkte dus. Ja, goed. ja, de lekkere wijven die hielpen op de fiets. Hinker Stallen had in ieder geval een mooie tijd. En ik ga ook, denk ik, volgend jaar. Hinker, dankjewel. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Martijn van Beek.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 En Krol wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker voor de partij 50+. Plus. Hij was de enige die zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Krol is nu vooral bekend als hoofdredacteur van de Gaykrant. Hij is ook lid van de provinciale staten van Noord-Brabant. En de militairen die in 1977 een einde maakten aan de treinkaping bij De Punt... krijgen een insigne. Ook komt er een onderscheiding voor de militairen... die meededen aan de bevrijding van de lagere school in Bovensmilde. Met de acties wilden Molukkers destijds de regering dwingen de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken te erkennen. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, het lijkt wel het script van een bizarre horrorfilm. Het verhaal van die Canadese pornoacteur Luca Rocca Manjota. Hij zou zijn Chinese vriend met een ijspriem hebben vermoord, in stukken hebben gesneden en de lichaamsdelen naar politieke partijen hebben gestuurd. Nou, dat alles heeft hij ook nog eens gefilmd en op internet gezet. Interpol was uh, al een tijdje op zoek naar hem, dat kan je begrijpen. En aan het eind van de middag is hij in Berlijn uiteindelijk aangehouden. Onze man in Berlijn is Tim de Wit. Tim, goedenavond. Hoi Willemijn. Ja, blijkt dat die Luca Majotte bij je om de hoek zat, hè? Dat heb je Maarten nou nou het overleeft. <laughs> ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, je slaapt toch niet lekker, hè? Zo'n uh, zo nee. vent bij je om de hoek loopt uh, ineens. Nou ja, hij is uh, vanmiddag gearresteerd in een uh, internetcafé in de Karl marx in de wijk uh, Noikul. Nou, dat is echt vijf minuten fietsen van mijn uh, kantoor vandaan. Mm -hmm. Ja, vrij bizar natuurlijk. Die man werd wereldwijd gezocht en uh, blijkt hier ineens bij mij uh, om de hoek te zitten. En mensen hadden nou, hem me herkend uh, daar. Ja, het blijkt dat de eigenaar van het internetcafé... die zag hem vanmiddag binnenkomen. En die zat hem eens uh, langer bedenkelijk aan te kijken. En die dacht, eh, volgens mij uh, ken ik jou ergens van. Ja, het bleek dat die manjot namelijk uh, op die computer in het internetcafé... artikelen over zichzelf uh, zat te lezen. Ja, toen is die eigenaar naar buiten gelopen. Hield een politieagent aan, uh, legde het verhaal uit. Maar wat denk je, die politieagent die geloofde hem niet. Die zei, ja meneer, het, het zal allemaal wel. Een pornkiller bij u in het café. Maar ik heb wel even iets beters te doen uh, op dit moment. Nou, gelukkig is die eigenaar van het internetcafé doorgelopen... Naar maar een andere politieagent, die geloofde hem wel... die is met hem mee naar binnen gegaan en heeft hem vervolgens uh, gearresteerd. Ja, en hij is zonder weerstand uh, meegenomen. Dus uh, hij heeft zich gewoon uh, laten arresteren. Nou, een verhaal, dat was allemaal in Berlijn. Vanmorgen dachten we nog dat hij in Parijs zat. Want daar zijn ook wat foto's opgedoken en is de telefoon getraceerd. Uh, Olivier van Beemen is onze man daar. Olivier, goedenavond. Hoi, goedenavond. Waar was hij allemaal gezien in Parijs? Ja, hij is op uh, heel veel plekken geweest. Uh, niet uh, bij mij om de hoek, maar uh, hij was uh, in Bastille. De uitgaansbuurt is hij gesignaleerd. Hij was wat meer in het noorden. Daar uh, had hij een, een homoseksuele man uh, versierd waarschijnlijk. Daar heeft hij dan even gelogeerd. Hij was ook in een uh, nieuwe, hippe buurt. Een beetje in het, uh, ja, in het noordwesten van de stad, Le Batignol. Daar, uh, daar heeft hij vooral ook uh, overvallen gepleegd. Om, uh, waarschijnlijk omdat hij een beetje in geldnood dreigde te raken. En op het laatst zat hij in een hotel dan weer helemaal in het oosten van de stad... En dat was vlakbij uh, het grote internationale busstation. Mm -hmm. Dus de politie die was uh, vanmorgen al... Uh, ja, hielden ze er heel erg rekening mee... dat hij uh, waarschijnlijk op een bus gestapt was uh, naar een verre bestemming. En nou is het zo dat uh, eigenlijk alleen naar Engeland... hoef je, echt je je echte identiteitsbewijs te laten zien. Dus hij kon uh, vrij gemakkelijk kon hij, uh, naar iedere mogelijke bestemming heen, uh, heen reizen. En dat werd dus uiteindelijk Berlijn. Nou, hij is opgepakt de afgelopen dagen. De, de, ja, er is veel nieuws over geweest over geschreven. Um, ik zat me net een beetje op internet een beetje over hem te lezen. Het is geen, lekker is geen lekkere jongen. Nee, nee, nee, nee. Hij is echt. Uh, ja, als je het leest inderdaad wel wat van karakteristieken ervoor hem gelden. Opvliegend karakter, zelfdestructief, destructief. Hij voelt zich een beetje onoverwinnelijk. Dat, dat blijkt ook wel. Hij dacht dat, uh, dat niemand hem zou kunnen pakken. Hij speelt ook nog een soort spelletje. Ik hoorde net op het Franse nieuws dat, uh, dat de Franse politie, of de politie, de internationale politie heeft hem uiteindelijk kunnen uh, traceren naar Berlijn, omdat hij uh, als naam... Uh, je moet toch een naam opgeven als je zo'n bus uh, ingaat. Mm -hmm. uh, hij heeft dan de naam opgegeven, een achternaam opgegeven van Tremmel En dat is, uh, dat is de achternaam uh, van Catherine Tremmel, het personage dat uh, Sharon, Stone, Sharon Stone speelt in uh, Basic Instinct. De film ah. uh, uiteraard met uh, de ijspriem. En ja, uh, ja jullie zien de, de link waarschijnlijk. Ja, ja, ja want dus, hij uh, heeft het ook uh, gedaan ja. met een ijspriem. Ja. En, ja. En, en Tim, um, je hebt ook wel een aantal dingen over hem geleverd... Lezen. Ja, het is een, een, een bizar verleden iemand die zich voortdurend verkleedde, ook. En allemaal hele rare ziens hing. Ja, ja, klopt. Ja. En hij nam ook heel vaak andere namen aan. Hè, wat Olivier net ook al zei. Hij heeft zich wel eens als Rus voorgedaan. Als Vladimir Romanov. En eh, zijn eerste officiële naam zou Eric Clinton Newman eh, zijn geweest. En, eh, nou, die heeft hij in 2006 officieel veranderd in Luca Rocco Magnonta. Ja, en verder, als je op internet zoekt, dan vind je bijvoorbeeld ook dat hij uh, filmpjes maakte van het op hele lugubere wijze ombrengen van jonge katjes. Ja. En uh, ja, je ziet hem bijvoorbeeld ook inderdaad heel veel als man of als vrouw terugkeren. En hij schijnt zelfs plastische chirurgie te hebben ondergaan om meer op James Dean te lijken. Ja, uh, ook zijn ogen veranderen steeds. Hè. Dan heeft hij hele blauwe lenzen, dan heeft hij ineens van die rare bloedrode ogen. Dus ja, eigenlijk een hele zielige en zieke aandachtstrekker zou ik willen zeggen, die ja vorige week dus, als, uh, als het allemaal klopt, uh, compleet is doorgeslagen. Ik las iets, een oude een, een kennis van, een acteur die met hem heeft gewerkt... in de pornofilmindustrie, die zei, ik was na vijf minuten al weg. Want ik dacht, die, die gast is hartstikke gek, die is, die is psychopathisch. Ja, dus dat, dat, dat herkennen nou, dat kan jullie ook wel. Ja, ja. Ja. Wat, wat gaat er nu met hem gebeuren, Tim? Nou ja, hij heeft zijn misdaden in Canada gepleegd. Dus ik neem aan dat hij aan zou worden uitgeleverd. En uh, ja, ik vermoed dat hem ook wel een behoorlijke gevangenisstraf uh, boven het hoofd zou hangen. Maar ja, tot die tijd zit hij vermoedelijk dus nog in een gevangenis bij mij in de buurt. Dus ja, wat mij betreft, mag hij zo snel mogelijk uh, de oceaan over. Even nog een fragmentje trouwens. Dat op YouTube die kan je gewoon allemaal zien. Allemaal filmpjes van hem, dat hij uh, castings doet en, en van alles en nog wat. Luister even mee naar een fragment. You know what the best part is? The best part about being an escort is uh, my own boss... Ik get mijn pick my own hours en veel geld. lot of money. En je hebt een lot of Ja, het ging over dat hij een escort was en daar vond hij dus een, een fijne business. Het is een bijzonder bijzondere figuur en binnenkort wordt hij er waarschijnlijk dus uitgeleverd aan Canada, kunnen we wel stellen. Goed, dank onze man in Frankrijk Olivier van Benen en Tim de Wit in Berlijn. Ja. Gisteren overleed de Russische zanger Eduard Kiel, wie nou de man die bekend is van dit liedje en onze man in Rusland, Olaf Koens, die vertelt erover. Oh, ja, ja, ja. ja meneer Trololo was Eduard Gil. hij is een, uh, uh, gisteren overleden in Sint-Petersburg op uh, 78-jarige leeftijd. Ja, dat was echt een, een, een Sovjet-zanger. Moet je eerlijk zeggen dat hij een beetje in de vergetenheid is geraakt in de jaren 80, toen hier in de Sovjet-Unie natuurlijk uh, een totaal andere soort, een ander soort muziek in de schoen kwam. Maar het was een gelauwerde zanger die uh, vooral bij de oudere, uh, oudere generatie heel erg populair was. Dus uh, meneer Gil die schreef in uh, 1976 een liedje over een eenzame cowboy die over de prairie zworf. en op zoek was naar zijn geliefde. Uh, uh, nou, hij heeft dat liedje destijds gecomponeerd. Uh, hij wilde dat ook live bij een groot publiek tegen horen brengen. Maar toen zei de Sovjet-center: nee, maar wacht eens even. En dat gaat over Amerikaanse romantiek. Dat hebben wij in de Sovjet-Unie niet nodig. Hij moest de tekst aanpassen. Ja, en ik denk dat er haast, bij, uh, <laughs> er haast bij kwam kijken. Want hij heeft het natuurlijk inderdaad aangepast. Op een heel makkelijke wijze. ja, het is natuurlijk heel grappig. Uh, uh, zoals ik al zei, hij is uh, in de jaren 80, 90 een beetje in de uit geraakt. Maar in 2010 werd dat liedje, uh, een soort internetsensatie. En uh, uh, ja, een, een aantal miljoen keer bekeken op YouTube. En daar heeft hij ook zelf nog een beetje van geprofiteerd. En heel veel internetgebruikers hebben hem een petitie aangeboden. Met, met de vraag of hij alstublieft weer opnieuw. Op Tunesië willen we gaan. Nou, Michiel uh, uh, heeft daar uh, netjes voor bedankt. Hij was al te oud. En uh, ja, Hij is dus, uh, gisteren overleden. <tied> Zelfs premier Poetin, of ik moet eigenlijk zeggen alweer president Poetin, dat is ook geen taal aan vast te knopen. President Poetin heeft zijn combinatie al uitgebracht. Ja, het is echt groot nieuws. Uh, niet alleen in Rusland, maar ook dus over de rest van de wereld, waar hij zo bekend is geworden vanwege dat ene nummer wat op YouTube zo vaak bekeken is. for something completely different. Twan van Peperstraten die voorspelde het al in onze Pinkster-uitzending. Rudimental, feel the love. Dit nummer is HET nummer van de NOS. Die ga je nog heel vaak horen bij het EK. echt ontzettende pech want je gaat dit nog heel vaak horen. Field over rudimental, dus het nieuwe EK nummer van NOS Studiosport. VNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, miljoenen mensen die kijken en luisteren natuurlijk vanaf vrijdag weer naar het EK voetbal. Alles draait daar om onze oranje helden. Maar, dat is toch wel leuk eraan. stiekem is het natuurlijk ook het podium voor de voetbalcommentatoren en de presentatoren. Nou, reden voor ons dachten wij om wat experts te vragen op wie zij zich nou het allermeest verheugen. We hebben het gevraagd aan Erwin Wennemars, jan Joos van Gangelen, Barbara Barend, Twan van Peperstraten en bureausportman Erik Dijkstra en Frank Evenblij. We hebben gevraagd, maak nou een top drie van jouw favoriete EK-presentatoren en commentatoren. Die ga ik zo meteen bespreken met niemand minder dan, uh, nou, denk ik wel, BNN's allergrootste sportfan, uh, presentator Sander Lantiga. Hoi Willemijn. Sander, goedenavond. Goedenavond. En, ja, legendarisch voetbalcommentator Evert de Napel. Evert, goedenavond. Bonsoir. Bonsoir. Vanuit Frankrijk, hè? Ja, ik zit aan de voet van Alpe Dues, waar uh, woensdag en donderdag de befaamde Alpe Dues beklimmingen worden gehouden voor het kankervols. Ja, Jij bent erbij. Nou hartstikke ja. goed dat je even uh, bij ons uh, dit kan doen. Zometeen die top 3 die daar is uitgekomen. Maar eerst even. Sander, jij uh, gaat morgen naar Garkov. Ja, we gaan er naartoe. Ja. Met, met de Koerdin show. En uh, we gaan zeven dagen per week uitzenden. Dus is ons uh, vertrouwde tijdstip: 4-7. En in het weekend tussen 12 en 3. En dat zijn dan ook vaak de wat, twee wedstrijddagen in ieder geval: de zaterdag en de zondag. Ik was er vier jaar geleden bij in, uh, in, in Bern in Basel. Ja. En dat was. Uh, bizar en... Ja, de, ja, ja. <laughs> kijk, uh, wat ik begrepen heb, uh, toen wisten we niet echt waar we terecht zouden komen. Behalve in een heel mooi studiootje in een gemeentehuis. Maar dat bleek echt midden in midden het centrum te zijn. En daaromheen allemaal oranje mensen uitgedost, oranje klomp op hun hoofd. <laughs> heel bijzonder. <laughs> en dat wordt het nu ook, vermoed ik zo. Nou, dat weet ik niet. want Ik weet begrepen dat, dat ze vorig jaar, of, of vier jaar geleden, sorry, om erbij... 80.000 supporters waren die geen kaartje hadden, maar die dachten: Weet je wat, we stappen in de auto, we rijden binnen acht uur naar Bern en, en we maken er dan daarmee. Dus dat, dat maakte dat er na een wedstrijd meer dan 100.000 Oranje supporters in die stad waren. Ja, en hoe dat dit jaar is in, in Garkov... Ja, het valt in ieder geval niet zomaar te rijden. Het is, het is 2700 kilometer, dus er moet gevlogen worden en er is een oranje camping. Maar ja, of het nou zo'n uitzinnig volksfeest zal worden als, als vier jaar geleden, dat, dat waag ik te betwijfelen hoor. Nee, dat gaat, dat gaat in Oekraïne niet gebeuren. Kom je echt niet langs, ik Evert? Dat... Ja, ik ben er heel vaak geweest voor de wedstrijden enzovoort, maar daar ga ik niet de verjaardagsfeest jou hoor. Nee? Is het echt zo grauw nee, nee, nee. Als, als ik denk dat het is? Ja, maar kijk, jullie zijn dat met z'n allen. Je moet het zelf voor zelf ja, maken. Ja, precies. En uh, dat, dat komt allemaal best in orde, maar het zal nooit vergelijkbaar zijn met die sfeer in Bernd. Nee. Die was zo uniek. Ja. Goed, laten we er vanuit gaan. <coughs> Pardon, dat het in ieder geval uh, een mooi feest wordt. En dat wordt het ook als je, uh, als je gek bent op sportcommentaar en presentatoren, commentatoren en presentatoren. Iedereen kijkt daar toch wel weer een beetje naar uit, hè? Van, van wie... Wie steelt dit jaar de show? We hebben dus even een top drie gemaakt. Ik noem ze nog even een keer. We hebben het gevraagd aan Erma Bellemars, Jan Joost van Gangelen... bureausportmannen Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Barbara Waans, Twan van Peperstraat. En natuurlijk aan jullie, heren Sander en, e en Everton Napel. En daar is een top drie uitgevloeid. BNN Today Ranking, de EK-presentatoren. Top drie, met op nummer drie. Vijf Nederlanders in het Braziliaanse strafgebied. Achter de bal, Robben. Kijk naar de eerste paal. Ja! Ah, hij is binnen! Met het hoofd snijden! ...met het hoofd... Bij de eerste paal... Verlengd door Kuit ...een kust van Snijder... ...met zijn hoofd... ...met de dunne stekels. Frank Snoeks... ...uiteraard. Laten we even luisteren... Uh, ...hij stond in hoog in het lijstje op nummer 1... ...van Erben Wellemars. Dit zegt Erben erover. Ik vind dat Frank Snoeks zeker in de lijst moet komen... ...van beste presentatoren... ...of commentatoren voor van, van de voetbal... ...omdat Frank onwijs goed is voorbereid. Frank heeft zoveel ervaring... Frank komt uren voor de wedstrijd, zit hij al, al op alles verplaatst, heeft al zijn huiswerk goed gedaan. En het is ongelooflijk knap om zo'n hele wedstrijd altijd naar, naar, naar vol, vol, vol te kunnen praten. En uh, nou, gewoon genoeg te weten. Hij weet, alles. hij weet alles van de sport, hij weet alles van de, van de spelers. En hij geeft op een hele mooie, neutrale manier verslag van het Nederlands elftal. Evert, mij eens? Ja, zeker mij eens. Ik luister graag naar Frank. Ja, Sander? Uh, niet mee eens. Nee? Nee. Want? Nou, het is, het is een, een, een topper hoor, die, die man. Maar ik, ik vind dat hij uh, de laatste paar jaar iets te veel aan mooie praterij doet. Iets te veel metaforen. Uh, kijk, als je dan een keer Cristiano Ronaldo vergelijkt met Picasso of met Rembrandt. <laughs> Vind Ik dat mooi. Maar als je nou ook eens gaat uitleggen dat zijn veters gelijk uh, uh, kwasten zijn... en dat hij zijn linkerbeen als een penseel nog eens in het uh, verfpotje doopt... ten einde de bal met een sierlijke streek. die streep, <laughs> maar streek in het krui. Ja, dan denk ik, uh, kom op Franks Noeks. De bal is inmiddels alweer aan de andere kant van het veld. Iets te overdreven. Ja. Ja, ja Evert, dus... herken je dat? Nou, ik, ik, ik zie in Sander ineens een nieuwe commentator. Ja. ja. Nee, maar ik, ik doe het nu als voorbeeld, maar ik zou het tegen ik, ik, Evert is bijvoorbeeld ook heel goed. Jammer dat hij gestopt is, omdat hij gewoon heel goed zakelijk. Enthousiast commentaar gaf hè, op de dingen die hij zag. En wat Siert de Vos is ook zo'n commentator die het over de schoonmoeder van een bepaalde speler heeft. En dat kan, kan even leuk zijn, maar dat moet dan niet een anekdote van drie minuten. worden. Ja, ik, ik moet eerst zeggen, maar dat zal wel dan misschien als meisje zijn. Maar dan denk ik, ja, dat zijn nou wel de leuke dingen toch? De details, die onthoud ik dan. Ja, maar dat... dat maar daar gaat het niet om. Nou, dat, dat, soms kan het ook leuk zijn, maar dat is wel kwalijk als inmiddels al een hoekschop aan de andere kant van het veld genomen wordt. Ja, dan, dan moet je gewoon je anekdote stoppen en je weer richten op het veld. Er was twee jaar geleden. Was er tijdens uh, um, het WK een, een, een weblog, Frank Snoek hou je mijl.nl? Um, met dezelfde commentaar als dit. Uh, dat, nou ja, jij, jij onderschrijft dat wel. Sander. Nou ja, ik zou ik, hou je mijl. Vind ik ook eens een grove bewoording. Maar uh, ik, ik zou zeggen bij Frank Snoeks: uh, uh, iets meer focussen op de bal. En niet op de spelers, de hanenkamer, de tatoeages in de nek... of de, de vijfde en de zesde official. Ja. <laughs> Evert, jij hebt ook wel eens uh, commentaar gehad. Uh, las ik heb ik net even je Wikipedia uit mijn hoofd geleerd natuurlijk. Namelijk dat je wel eens een beetje oudbollig kon zijn. Is dat iets wat je dan aantrekt? Nou ja, kijk, het, het komt tot je en uh, je, je leest het of je hoort het... en je denkt er eens over na van... Kijk, in elke vorm van kritiek zit een kern van waarheid in. En uh, dat was ook wel een beetje zo. Maar dat is nog een keer mijn stijl en de stijl van Frank is... Dat hij in prachtige zinnen en mooie bewoordingen dingen ja, kan, kan, kan toevoegen en aanvullen. Ik, ik, ik, ik begrijp Sanders kritiek wel. Alleen, uh, ja, uh, ieder co iedere commentator is verschillend gewoon. En uh, niemand lijkt op elkaar. En dat moet ik maar zo blijven, vind ja. ik. Maar het is niet dat jij het hier heel erg aantrekt. Want er zeiden mensen iets over dat je zei Deksels nee. en Messi. Wat, nee, jongen, wat ik moet mooi vind moet je wel anders gaan doen oh. als je dat aantrekt. Ja, ja dat, dat hoort ook bij even hoor. Ja. Dirk ik uit Katwijk. Ja, we zijn er wel <laughs> op gegroeid. Ja. De nummer twee dan. Waar ben ik mee bezig dan, volgens jou op tv? Wat doe ik al dag... in het dagelijks leven dan? Presenteren, maar dat is geen journalistiek. Oh, dus dan zijn we eruit. Want dan zijn we het al bij niet eens. Wordt het, wordt het een leuke wedstrijd vanavond, Jan? denk je, <aar Mayor> of niet? Ja, het Gené, Sander. Ja. Nummer twee staat hij? Ja, nou terecht. Goede, presentator. En uh, ik geef het hem te doen, hoor. Om, om elke keer weer die discussie aan te gaan met... en Dergsen en van de Gijp. Dat uh, zijn natuurlijk wel twee figuren. Veel incasseringsvermogen heeft. Ja, me. maar hij weet ook voor zich af te bijten. En, en, en blijft... Is, is niet uit het veld te slaan. Ik, ik vind het altijd heel knap uh, hoe hij nou ja, zo objectief en zakelijk kan blijven. Ja. Even daar stond aan jouw top drie, hè? Uh, Wilfred en uh, Johan Derksen stonden bij mij inderdaad in de, in de top drie. Ik vind ja. Wilfred ook een uitstekende presentator. Zakelijk, scherp uh, uh, kan tegen kritiek. En, uh, ja, Zakelijk is, is hij gewoon heel erg goed. Hij mist alleen een beetje de warmte die bijvoorbeeld Jack van Gelder heeft. Ja. En Mart Smeet, die hebben dat echt. De gezelligheid. En dat is bij Wilfred niet zo. Maar nogmaals, zakelijk en punctueel is hij uitstekend. Is dat iets wat jullie zeker gaan kijken ook weer, dit programma? Ja. Ja, tuurlijk. Dat, uh, ik, ik, kijk, tijdens een EK kijken ze zoveel mogelijk. De, en het liefst ook zoveel mogelijk. Het mooie is dat, dat, dat dit programma uh, voetbal International. Compleet anders is van wat de NOS uitzendt met, met Jack van Gelder ja. en zijn gasten. Dus het vult elkaar mooi aan. Dus dat bijt elkaar dan ook weer niet echt. Uh, dus nee, ja, ik, ik ga het zeker even Maar jij meenpikken. kijkt gewoon de hele avond eerst nou, dit en daarna nog uh, Als ik thuis ben, en, en als ik, ja, dan kan ik het echt wel kijken. Ja, maar ik blijf er niet voor thuis. Als het mooi weer is, zit ik toch liever in het park. En je vrouw kijkt mee? Uh, nee. nee. Nee, die zit dan... Die zit er lekker stevig in te kijken. Evert, kijk jij beiden? Uh, als ik thuis ben inderdaad, net als uh, Sander, ik blijf er ook niet meer voor thuis, want dan word je een slaaf van de televisie, dat wil ik ook niet. Als het heel erg mooi weer is, dan pak ik een klein toestelletje, die zet ik bij me in de tuin, Barbecue'tje aan, potje bier erbij of een glaasje wijn. Allee. En dan, dan kijk ik, maar het is ook niet zo dat ik elk woord in uh, me opneem hoor. En welk vind je beter van de twee? Uh, ja, ik vind, ik vind wat, ik, wat ik net zei, Jack en, uh, straalt warmte uit, uh, is, is een gezellige presentator. Ja, maar als je het en... zeg maar over die programma's hebt, V.I. Oranje of Studio Sportzomer? Ja, die zijn onvergelijkbaar. Ik, ik kijk graag naar V.I. Oranje, maar dan vooral om de discussies tussen uh, Derksen en Genee en om de humor van uh, Van de Gijp, maar ook inhoudelijk is Van de Grijp heel erg goed. Goed, laten we naar de nummer 1 gaan. Via de Zeeuw en de Snijder zou de bal naar de linkerkant kunnen, maar de Zeeuw wordt weer aangespeeld door Snijder Dan van Bronckhorst. Nederland gaat drukken, komt die bal met een hard schot en die gaat erin! Het is van Bronckhorst! Dit is 105e in het land! Die de bal er gewoon inrost van 20 meter! <lacht> ja, goed. Nou goed, ja, Jack van Gelder. Dit zegt Jan-Joos van Gangelen erover. Nou, ik zet Jack van Gelder op 1, omdat uh, hoe je het ook keert en hoe briljant je programma ook kan zijn. Als je op locatie bent, heb je... Ja, altijd de hoofdprijs in handen. Dus Jack zal, en dan met name natuurlijk wedstrijden als tegen Duitsland... en tegen Portugal, waar de emoties heel hoog zijn. En hij is een hele emotionele man. Ik hou er wel van, moet ik eerlijk zeggen. In mijn ogen, de leukste televisie gaan maken. Ja, dat is natuurlijk, hij heeft een beetje twee rollen. Ik bedoel, de ene kant de presentator, en de andere kant het verslaggever voor, voor de radio. Uh, Evert, jij zegt, hij is, hij is gezellig. En dat is gewoon mooi. Ja. ja, maar kijk, er is een groot verschil tussen Jack als radioverslaggever en als televisiepresentator. Het fragmentje wat we net hoorden was radio. En daar is hij goed in. Alleen hij moet oppassen dat hij zichzelf niet overschreeuwt. Ja. Je, moet, je moet het wel kunnen blijven volgen. Je moet verstaanbaar blijven, vind ik. En dat, uh, dat heb ik af en toe nog wel eens een keer. denk. Nou, Jack kan ietsje minder. Sander? Helemaal mee eens. Ja? Ja, het is, uh, als je, het is natuurlijk een, een held. En, en, en nog steeds als je... Zijn verslag bij het doelpunt van Bergkamp hoort in 98 ja, of nu net is... weer. Je krijgt meteen kick ja. Alleen, uh, soms denk ik ja, je schreeuwt af en toe om het schreeuwen. Ja, denk je? Ja, dat denk ik. Het dat kan, je... het kan er inderdaad een tikje meer. Je mag enthousiast zijn en je mag blij zijn. Maar, ja, maar ik moet... denk echt wel dat het echt is bij hem. Dat het echt uit zijn tenen komt. Nou ja, dat, dat, uh, dat zal ook vast wel Maar uh, kijk. Je kan vijf seconden schreeuwen, maar je kan ook 35 seconden <laughs> ja. schreeuwen. En dat, dus daardoor kan het misschien iets gematigder. Maar ik vind hem als, als tv-presentator dan weer vind ik hem ietsjes minder dan als radiocommentator. Want dan is hij af en toe niet, niet, niet eens discussieleider... maar dan wil hij zelf eigenlijk ook zijn mening geven en gast zijn... en uh, zijn argumentatie er doorheen drukken. Dan denk ik, nee, ja, je moet als presentator toch poneren en dan je handen er vanaf. Even? Mee eens. Daar ja. is uh, Wilfred weer beter in. Ja die zoekt de discussie echt op en en ja die heeft ook wel een mening maar houdt die vaker voor zich? Ja, ja en het commentaar bij Jack is natuurlijk dat hij iets te amicaal is. Hij zit er met zijn neus bovenop, ja. hè? Ja. Midden in de oranje kliek. Ja. Kan wat minder afstand nemen. Ja, maar dat maakt het wel weer gezellig. Aan de andere kant, want hij kent ze echt. Uh, daarom komt er bijvoorbeeld ook snijder op zijn Schoot zitten ja. als we winnen van Brazilië. Ja. ja, ja en was dat... Wat vond je, ik vond dat heel grappig. Ja, vond ik ook grappig. Ja. ja uh, en daarin, dat dat, dat kan alleen van Gelder en hij komt er nog mee weg ook. Uh, maar ja, eigenlijk is het natuurlijk niet, niet heel professioneel. Nee, zou Het zou heel raar zijn als ze ja. balken en bij Fons de Poel op school gaan zitten. <laughs> ja, mee ja. eens wat Sander zegt. Maar Jack heeft een enorm netwerk aan toppers. Kijk, een heleboel uh, verslaggevers en commentatoren, daar hoor ik ook bij. Wij kennen heel wat spelers, maar Jack heeft echt een enorm netwerk aan, aan de grote jongens. En, en ik, ik geef eerlijk toe, dat heb ik niet. Ik heb er ook geen behoefte aan. Ik wil uh, neutraal kunnen oordelen over de Snijders, de Van der Vaarten, de Van Persies enzovoort. En dat hoeven geen vrienden van me te zijn. En dan, heren, nog even natuurlijk de vraag. Wat wordt het zaterdag? Uh, ik denk 23 graden. Ja. Met een klein zonnetje <lacht> en uh, afdoenbui. En verder... Verder uh, boodschapjes? Nee, <laughs> uh, uh, Zaterdag vrees ik een 1-1 tegen de Denen. Echt? Ja. Zonder. Ja, sorry, Willemijn. Man. Ja, maar dan, dan zijn we helemaal wakker. En vanaf dan is het alleen maar knallen. Evert? De eerste wedstrijd is moeilijk tegen Denemarken. De Denen hebben niks te verliezen. Die gaan als, als outsider naar het D.K. toe... Uh, het loopt nog niet echt, ondanks de 6-0 tegen dat café van Noord-Ierland. Daar was ik ook niet van onder de indruk. Ja, nee, dat was helemaal niks. Nee, nee het loopt nog niet echt. En ik ben bang dat er bonje komt in het, in het team. Want ja? Van de Vaart of Sylvie, Sylvie en ook de vriendin van Klaas-Jan Huntelaar... die gaan niet pikken dat die twee op de bank zitten. En als het dan even niet loopt, dan komt er toch herrie in de tent, ben ik bang. Oh. Door die vrouwen? Ja, ja nou ja. ja. Uh, meisje Huntelaar zal misschien nog wel meevallen... Maar Sylvie van der Vaart is natuurlijk echt een, uh, zelf ook een sterretje. Hetzelfde geldt voor, uh, stel dat Wesley op de bank komt. Dan gaat Jolande bouwen. dus dat dan gaat die goed komen. Maar, maar... Ik ben Bert van Marwijk heel veel sterker. <lacht> maar ga, gaan ze dan openlijk uh, boos worden, dames? Of gaan ze ja. uh, hun mannen pushen? Of gaan ze uh, door de brievenbus van Bert van Marwijk plassen? Nou, <lacht> <lacht> ja, nee, die gaan, die gaan echt stukjes in de kranten. Want oh, ik bedoel, ja. daar komen de rubrieken, de roddelrubrieken en de panorama's. En weet ik hoe die bladen allemaal heten En die gaan dan die dames interviewen. En dan krijg je toch herrie in de tent. ben ik bang. Ik hoop voor niet. Ik hoop dat het het Nederlands elftal goed gaat. En, uh, maar uh, ja, die eerste mensen tegen Denemarken, die zullen ze toch denk ik wel nipt gaan winnen. We gaan het zien. Ik wens je nog heel veel uh, plezier daar in uh, Frankrijk. Op de berg daar. Bleswari. Even ten avond. Dankjewel Sander. Heel veel uh, succes en plezier in Na Garkov. Dankjewel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden zijn wij aan toe. We beginnen met de burgemeester van Groningen. Peter Rewinkel. Twee jaar geleden overleed Driek van Wissen, de tweede officiële dichter des vaderlands, maar toch vooral ook inwoner van mijn stad. Om hem te eren haal ik een paar dichtregels van hem aan, want we missen Driek van Wissen nog steeds. Als ik de statistieken mag vertrouwen, dan staat gemeten naar het algemeen de kansen voor ons tweeën één op één of jij mijn ogen sluit of ik de jouwe. En dan modeontwerper Hans Ubbink. Het gaat al jaren over de euro, de dollar, de crisis en alles. Ik zit vandaag in Portugal. Nou, opeens zijn al die problemen ver weg. Dat zal voor ons allemaal zo zijn deze zomer. Want dan gaat het over, hebben we de juiste opstelling? Maken we kans op goud? Scoort je of scoort je niet? Ik uh, zou zeggen, geniet gewoon van de zomer. Dat was meer BNN Today voor vandaag. Morgen dan zijn wij er weer. Check even onze Facebook. Facebook.